Er was een vraag gesteld, hoe kan dat, dat je zegt dat de mens stamt af van de, van die, ja, van die, van apen nog, zie je dat. Hoe kan dat, dat dat toch, hoe reemt dat met het, de, de scheppingsgedachte, ja? Met de schepping van de mens, et cetera, hoe kan dat, hoe kan je dat, zoiets zeggen. Nee, hoe hoe kan dat. De mens is de kroon van de schepping. Jij, jij kon het zelf, Marco, antwoord geven op de, deze vraag. Wanneer was de mens geschapen, mijn vrienden? Wanneer? Op welke dag? Op de zesde dag van de schepping. Ja, ja, op de zesde, aan het einde voor, voor de Shabbat. Hij was de laatste, ja of niet? Eerst alle de hemelslichamen werden geschapen. De aarde. De Daarna uh, huh? vogels, et cetera, et cetera. Dus de mens is als laatste. Niets verdwijnt in het geestelijke. Dus alles, was, alles wat eerst was, blijft altijd eerst. Dus de mens was al, na, ah, nadat de hele natuur werd al geschapen. Toen werd de mens geschapen. Natuurlijk voordat de mens werd geschapen. Natuurlijk kunnen we dan dedu dedu dedu dus de deducteren. Door de deductie kunnen we natuurlijk zeggen dat... Natuurlijk dat de laatste was voordat de mens was geschapen. Natuurlijk was de aap. Weet ik. Sinds uh, de is zijn er meer apen gekomen. Nee, weet ik. Zijn er meer dieren gekomen sinds mensenheugens? Nee. nee. Misschien sommige soorten, dan een beetje zo de mutatie van de soorten. Maar meer, alles wat er was, is, is, is en zal ook zijn. Sommige die zijn uitgestorven, et Maar de mens was de laatste die geschapen werd. Dat betekent dat de mens alles in zichzelf heeft alles En ook, dan kan je ook zien dat ook in de mens uh, het feit ook dat um, grote zielen konden ook spreken en ook begrijpen de dieren. Over Ari wordt gesproken, dat hij kon ook de vogels, kraaien, vogel, kraai, kraai, hij kon ook begrijpen de symbolische, symbolische taal, wat zij zeiden, konden hij transformeren in... In de, in, het, in, in, in de taal van de mens dus. Waarom? Het is niets bijzonders daarin. Het is alleen wij door onze zonde, door onze uh, zorgen alleen over het materiële, dan wij dat, hebben we dat verleerd. Ook Salomo kon het ook. Over hem kon het ook. Er zijn waarschijnlijk nog meerdere waren die dat ook konden dat, dat doen. Waarom? Het is het licht van ons in, in onze Is We weten dat niet, maar dat is... En dat in de mens heb je alles. Heb je die, alle vormen van de natuur heb je in de mens. Dat kan je terugvinden. Dus, en we weten ook dat het altijd bestaat intussen, tussen de twee stadia bestaat altijd één. We weten dat... Stadie, zoals we hebben het ook in de Scheim geleerd, als tussenstadie tussen twee. Tussen het materieel, tussen de dierlijke en. Ja, tussen dierlijke en. dierlijke natuur en de. en de. On, en de levenloze natuur. Kijk nou naar koraal, naar koralen bijvoorbeeld. Ja, die zijn, die grepen, ze ja, grijpen naar. naar de. ...naar de prooi, ook naar uh, kleine visjes. Zo, so, je okay, dat zijn allerlei vormen. Zo so, ook tussen de dier de, uh, en de mens bestaat zo'n aap. Dat is, uh, hier is niets, niets, niets verkeerd is hier alleen, wat Darwin had gezegd, is, uh, is uh, los van... Het geestelijke is blijft het alleen maar dat evolutie, evolutietheorie, het ook niet verkeerd in zichzelf, maar er ontbreekt hij neemt alleen dingen die zoals de natuur is, als het ware, alleen ziet het alleen als de natuur en gaat alleen van de voldongen feiten zoals de natuur op zichzelf is natuurlijk de mens heeft alles in zichzelf. Ik was net in, uh, uh, op de tv, was het net zo'n uitzending, een paar dagen geleden was een uitzending, was over een, een Amerikaanse vrouw, autistische vrouw, en veel lezingen geeft over de Amerika, en zeer, zeer beroemde in Amerika, veel. Uh, en ze heeft ook zelf een, uh, een boerderij van 3000 koeien, en ze heeft uh, special, uh, name, uh, they have a the special style gemaakt, so and they is this for dieren, etcetera. But speciale fraude is a problem autistic frame. And that they literally are seeing so and they sit so and so in hook you with the coin, and they say that they see the world as cool. Zij zelf ziet de wereld als koe. Dus zij voelt, ervaart de wereld, heeft het gevo gevoel dat zij een koe is. Weet je? Is het zo? Ze in Ja, ze kan zich heel goed in de, in de koe inbeelden. En voelt, ze, ze voelt zichzelf ja, van binnen als een koe. Weet je? Ik zeg jullie, ik heb net een paar keer gezegd en steeds zeg ik nog een keer. je moet geen identificatie aan doen, ook niet een koe, en niet een eil, en niet een olifant, en, ja, dat heb ik. en niet een, uh, en niet een katholiek, en niet een, uh, en, uh, wat ik wat er ook mag zijn, goed, hoe Je Ja, jij kan zeggen, ja oké, okay. jij bent, ja, jij zegt dat, maar jij bent wel lekker lid van de joodse gemeente, ben ik ook, ook niet meer. Ook dat heb ik nu. Heb ik nu opgezegd. Ja, nee, dan heb ik natuurlijk. Dure begrafenis, <laughs> ja. Ja. <laughs> dan, ja, duur, ja, dan heb ik geen, dan, ja, dan ben ik ontslagen ook van de dure begrafenis, natuurlijk. Nee, oké, okay, begrijp ik. Maar goed, maar wat ik bedoel, niet, niet, niet, dat, ik, niet dat ik wilde hen iets uh, als als bewijs van weet ik niet, van negatieve gebaar, nee, absoluut niet. Maar ik wil geen van, ik voel van binnen geen identiteit meer. Ik bedoel, betekent niet dat ik van buiten niet, dat ik geen Joods, uh, Joods gevoel heb. Absoluut. Misschien ben ik meer Joods dan uh, dan uh, anderen, dan, die dan menen die ook die denken dat zij ook veel, zoveel Joods zijn. Maar Ik bedoel daarmee, ik wil niet behoren bij, niet... Huh? Ik wil niet van buiten dat mij opgelegd wordt, dat ik het gevoel heb, dat ik ergens identiteit heb, want dat dat voel ik niet. Nee. Huh? Gelabild. Ja, gelabeld. Ja, ja. Dat wil, ik ook, dat wil ik van mij ook dat afzetten. Dat was de enige. Ik, wel, ik heb ook gezegd tegen die man die, die kan mij goed van financiën. Ik heb gezegd, als het nodig is, ik zal wel, het, wel soms iets ja, geven. Maar, maar niet dat ik dan doe het omdat ik aan mijn partij iets wil well doen. Dat, dat, dat kan ik niet meer. Maar zij hebben mooie, mooie antwoorden gegeven. Alleen de taal waarop zij schreven vind ik het echt niet. Node accepteren we dat. Node. Dat heb ik nooit, zelfs de koningin heb ik het nooit, niet gehoord dat zij zo de taal dat gebruikt. Noden accepteren wij dat. is het van vondel. Maar het doet er niet op. Maar in deze tijd begrijp je dat? Begrijp ik niet. Waarom passen ze zich niet aan een beetje met ja, deze tijd? Fragmenten. Ja, van de, ja, nee. Ja, ik bedoel, eenmaal dat ik het gevraagd gevraagd en ze hebben me geaccepteerd, maar nodig accepteren we het Maar dan zeggen ze ook mooi: ik kan altijd terug. Altijd willen we. <laughs> Oké, okay, maar het uh, is geweldig. Alleen zeg ik al alleen over de identiteit: dat, ik, dat ook de koe, als je een, eh, voelt dat je een koe bent. Dan moet je ook. Nee, nee, ik bedoel, als deze mevrouw die, die denkt dat die een koe is, dan moet zij ook daaraan werken, begrijp je? Zij moet ook, ik begrijp dat het zo is, maar dan is het toch wel de identiteit, identiteitskwestie van de, de koe. En ze dus zijn niet alleen dat, ze hebben alle verschillende mensen die ook identiteit voelen met een bepaald bepaalde dier. Dat komt omdat alles hebben we in onszelf. Alles hebben we in onszelf. Duidelijk. oké. Dus moet je sommige die laten dat niet zien, maar je, maar je voelt het wel. Kijk, als ik in een park bijvoorbeeld loop met mijn vrouw en ik kijk zie ik soms loopt zo'n een bulldogje en zo'n Ik zeg kijk nou naar Duizenberg. Kijk meneer Duizenberg loopt. Ik voel het wel, eenzelfde kopje, net als die meneer Dijsselberg, weet je, van die, van die bank. Ik zeg het niet over hem, maar precies hetzelfde kopje van echt, een, echt een, een bulldog, een grote, zo. Zo zie je aan de mens vaak ook de uitstraling. En vind dat, dan zie je dat uh, uh, deze is, is van Leo, meer, meer heeft van Leo, de andere heeft meer van een. Skorpioen, alles heb je ook in de mensen, ook precies hetzelfde, de hele gamma van de dierenwereld, van de dierenwereld. -dier kan je in de mens dat zien, echt zien en helemaal, dat klopt het wel, maar dan menselijk. Menselijk leeuw, menselijk krokodil, menselijk, begrijp je dat wat ik bedoel? Niet, uh, niet dat die verwantschap tonen, maar in de mensen, in de, in de mensenras. Zijn zij vervullen zij de functie van van dat. <laughs> Altijd. Moet je niet denken dat alles is verbonden met elkaar. Dus nou over die duidelijk was een beetje over deze kwestie. Is een beetje zo. So, en voor de rest ga zelf daarover nadenken. Over die. Natuurlijk hebben wij veel gemeenschap met de, met de dieren. Moet je goed weten dat wat betreft ons materieel gedeelte zijn wij 100% dier, maar een dier tweevoetige tweevoetig sprekende dier. Goed onthouden. Wij zijn een dier. Goed onthouden. Niet wat religie zegt. Dat is een komedie. Kom je nooit uit. Goed opletten. De mens in zijn uh, materie, dus materiële mens. Ook met zijn emoties, wat van, van binnen zijn. De mens heeft gemaakt, helemaal is een dier. Maar dan tweevoetig sprekende. Heilig. Dat is wat aan het einde van de zesde dag. Dus in, in het einde, in de, op de zesde dag heeft de schepper de mens gemaakt. Wat betekent, betekent de mens? Maar wat zeg ik nu? Geen woord van mijzelf wat ik u vertel. Dat is, the, is the, the, the inst the mens, the de instructie wat ik u vertel. Dus wat heeft de mens, hoe de mens heet? Wat de vierde natuur is, hoe heet de vierde natuur? De eerste natuur heet domein. Dus uh, domein do betekent dat levenloze. Dan komt het. Uh, dan komt het zomech, zomech, dat betekent uh, uh, vegetarisch, ik zeg het niet vegetarisch, vegetatief. Dan chai komt het, dat is dan, uh, dat is dan dierlijk. En de the mens, de vierde natuur, heet niet de mens, zoals so wij zouden denken, maar heet medaber. In de terminologie van de Kabbalah heet medaber sprekende. En natuurlijk, lopende op twee voeten, dat zeggen we alleen maar uh, een kenmerk van, uh, nog één kenmerk, fysiek kenmerk, so, lopende. Maar alle andere attributen, alles fysiek, alles wat wij doen fysiek, is precies hetzelfde als dierlijk. Dus het is dier, dier maar een vereidelde dier. Dat is de mens. Maar omdat wij hebben ook dat onderstel bij ons, wat de anderen niet hebben, op die manier zoals de mens dat heeft. Dat wij kunnen lopen rechtop, betekent dat wij ook de krachten hebben, omdat dat overeenkomt met, het, met de hogere krachten. Dat onder de geze kunnen wij ook de lichten ontvangen, die ook alleen de mens kan ontvangen, die licht. Eindelijk, dat is de lichten onder de gezellige lichten. Dat is de hoogste lichten. Dat is de lichten van Neshama, Gaya en Yeshida. Dat is wat wij ontvangen als mensen. Dieren kunnen dat niet ontvangen. Eigenlijk. Dieren hebben... Eigenlijk. Dat is wat wij kunnen ontvangen. Waarom? Dat is ook een deel van onze structuur. Geestelijk. Huh? Roach. Okay. Kijk, moet je kijk de dierlijke dierlijke nevers en rooig natuurlijk ze kunnen ook een dierlijke ontvangen dierlijk nevers ja ontvangen nevers dierlijke nevers nee rooig is allemaal van op het niveau van de dierlijke nevers kunnen ze wel ontvangen maar niet, niet, niet van de niet van de kijk moet je zo zien alles ontvangt eigenlijk moet je zo dit moet je niet ook niet nee zeggen want uh, elk, elk boom, elke boom ontvangt, uh, ontvangt nevers, natuurlijk, maar het is de dierlijke, uh, de, wat, wat we noemen dat uh, dierlijke, dat uh, nevers, wat men ontvangt, wat de hele natuur ontvangt. Zo komt ook van het geestelijk Maar dan is het, het is niet de goddelijke, uh, wat we noemen dat nevers. Ja, dat is niet dat is dierlijke. En wij, wij hebben precies hetzelfde ook. Wij hebben dan de dierlijke nevers in onszelf. En daarom is de mens. Aan de ene kant is de een dier. Dus daarom is het niets verkeerd. Als iemand zegt. Als, uh, als, Kijk vraag nou een elke dokter. Eh, dokter zegt natuurlijk een mens is die een dier. En voor een dokter is een mens een dier. Oké okay, mens natuurlijk. Maar, uh, maar wel alles. Het lichaam. Alles heeft alle, te, alle tekenen. Organisme, juist, organisme, alles wat heeft organisme is een dierlijk, kijk, dierlijk, dus een mens is ook gemaakt als, als dier, alleen dat onderstel, dat is een mens, daarom is het een teken voor ons, dat wij moeten ontwikkelen in onszelf, ook de innerlijke, het innerlijke deel van onze onderste kant van onze mens, van onze, ja, van onze van ons onderstel en niet blijven dat gebruiken als dieren want zij kunnen het niet anders wij hebben dat anders wij moeten het wel gebruiken als, als mens en wat wij doen wij doen het omgekeerde wij gebruiken het bovenste gedeelte als, alleen maar als mens en het onderste gedeelte gebruiken wij als dier en dan voelen we dat ook als, als, of, of wij, of dat wij allerlei beelden maken, of dat wij allerlei, zeg ik dat, uh, ideeën naar voren brengen over liefde, etc. Dat soort dingen die ook onder het, on, onder de chassé, dat wij noemen dat ook liefde. Liefde in de menselijke opzicht is niet de liefde voor het lichaam. Goed onthouden Dat that is, dat is iets. Dat is het verschil tussen mens en dier. Ja, yeah, dat liefde voor het lichaam. Dat is niet menselijk. Dat is Dat is wat de mens heeft, dierlijk. In zichzelf dat is het lichaam, liefde voor het lichaam. En de mens moet het transformeren in het lichaam in de liefde voor wat in de mens zit. Da daar zit de pit. In de mens zelf zit, zit de pit, de, de, het licht wat in de mens zit. Dat is uh, de mens. Dat is, daar kunnen we liefde voor hebben. En niet voor iets wat, wat dood gaat en onderhevig is. En uh, vergankelijk is en gaat weer kapot en... Hoe kan je, hoe kan men, als een mens moet doordrongen worden daardoor, hoe kan men het lichaam lief hebben? Of zelfs men zegt, nou ik heb niet het lichaam liefhebben. Het lichaam is, is, is iets daarbij hoort. Als al die organen die wij lief hebben, of wij die, die, die zullen dan allemaal. Wormpjes, et cetera, opgegeten zullen worden. Dat is een lieve lekkernij voor die wor, vormpjes. Wormen hebben wel die, het lichaam heel lief. Dan, het lichaam geeft aan hen veel smakelijk voor hen. Maar dat de mens, stap voor stap moet je, de mens moet komen ertoe dat hij niet kijkt naar het lichaam als naar een lustobject. En dat is moeilijk, we kunnen praten daarover, maar niemand is opgewassen daarover. En dat komt alleen omdat wij niet kunnen, of niet willen, of geen tijd hebben om aandacht te schenken aan datgene wat onder onze midden is. We willen dat lekker dierlijk laten blijven, zo is het. Maar van buiten willen wij wel mens zijn. Prachtig, mooi, mooie hoeden, mooi geparfumeerd, hè, een mooi kostuum. Maar hier van binnen, onderaan, willen we niet eraan werken. Er is geen gereedschap. Niemand, kijk nou over de hele wereld. Niemand gaat zich ermee bezighouden. Al nou, een beetje zo, een beetje zitten in zo'n, zitten en te mediteren iets. Maar dat is, zit meer in het hoofd, of. Men verbindt zichzelf met de natuur, met dat, maar echt directe concentratie, dus de concentratie van boven naar beneden, naar onder, de plaats van waar je zot is, <laughs> dat doet niemand. Alleen Joden, werden, Joden zijn opgezadeld, omdat wij zich daarmee bezig te houden. Ben jij niet meer, meer Joden? Huh? Wat? opgezet Joden doen. Nee, nee dat, is, dat is jood, betekent niet dat, betekent hij die jood, die eenheid, nee, jood betekent van je goed, jood betekent van je goed, hij die, goed, hij die eenheid wil uh, betrachten met het hogere. Dus dat is betekent dat ik van boven, dat is wat ik zeg van boven, dat ik de kaf, om de kaf door te laten komen, door tot aan jouw isod jou, jou toe. Dat is het fundament. Tot aan jouw fundament moet je de dekaf door laten komen. En dan pas ontstaat de mens. En dat is de hele leven. Het hele leven is niet om religieus te worden. Niet om de, dit of dat, maar om mens te worden. Begrijp je dat? En dat is de, te laten het licht doordringen tot aan jouw iso. En daar heb je enorme, elke mens heeft enorme beproevingen moet doorstaan. Enorme beproevingen. De beproevingen die uh, ongekend zijn, die geen, geen niemand anders dan alleen de mens zelf moet doen. Geen goden maken, dat alleen de mens. De mens moet zichzelf brengen in overeenstemming. Al die beproevingen, het is een geweldige beproeving, want de mens, kijk, als je weet dat jij daarmee geholpen wordt, dan ga je voor dan ga je alles doen. Kijk, als een mens kijk, wil een schoonheidsoperatie een ondergaan. Kijk, nou, wat doen ze niet om, om schoonheid, schoonheidsgezicht te, te veranderen of weet ik veel van mooi maken? Alles geven ze daarvoor. Hoeveel beproevenissen gaan die, die grote artiesten, ja, die, die beroemde popster, et cetera. Welke beproevenissen gaan ze niet ondergaan om al die oh, eh, beproevingen, sorry, beproevingen ondergaan om mooi uit te zien van buiten. De Russische ster, die ging naar, naar Zwitserland, het uh, is multimilliaal, weet ik veel, en ze ging daar naartoe, betaalde schat en geld. En ze was net bijna dood, want al haar billen die moesten worden dus afgekne, afgesneden. Hij was sinds de ster ze heeft honderden miljoenen, miljarden misschien dollar. Enorme uh, populair van 30 jaar al aan de top en uh, alles. Maar ze ging daar naartoe omdat al die operatie was, was dus bijna dood teruggekeerd. En hoeveel, hoeveel fouten maken ze, het bijzonder. Het is, ze weet nooit, geen chirurg weet, plastic chirurg weet, van tevoren met alle zekerheid, dat er geen complicaties zullen plaatsvinden. Geen, nee. Ze doen het wel natuurlijk, het geld, geld. Maar, wat ik bedoel daarmee, maar, niemand werkt, zeer weinig. Ik zeg niet niemand, altijd zijn er mensen die werken dat je moet merken, dat die mens gaat werken aan zichzelf, om het licht te laten doors, doorschouwen, tot aan de jezus, Want dan alles schoonheid, bij de mens komt dan. De mens dan, als, heb je dat? Wat ik bedoel, als je echt, daadwerkelijk dat doet, dan zal gezondheid komen, alles doorboord worden, doorboren worden, al jouw zonden steeds doorboren worden, als je dat, hoe meer jij je bezighoudt dichter bij de Jezus. So, daar is de schepper. Daar manifesteert zich de schepper aan de mens. Goed opletten. Niet in je kopie. Eigenlijk, daarom hebben we ook geleerd. Dat die twee, die waren groter dan Moshe. Ja, in de generatie van Moshe hadden ze allemaal grote koppen. En hij heeft het hen gered. Alleen, alleen tijdelijk, alleen uh, op dat moment van dat van dat, wanneer zij dan uh, uit, die, uit, die, uit het Egypte eruit kwamen maar daarna werden ze weer ingezien in, als slaven gemaakt en ook geestelijk weer maar dan hebben ze wel iets natuurlijk, dat ze kunnen altijd eruit komen uit, het is altijd in, in, in hen zit het wel, omdat zij waren de Torah, hadden ze de Torah ontvangen, ze kunnen altijd eruit komen uit de Slavernij, dat is wat aan dit volk gegeven was. Aan persoonlijk, individueel. Maar elke mens moet het wel persoonlijk het doen. En dat is beproeving. En natuurlijk, daarom hebben zij, hadden ze er religie van gemaakt. Ja, het is niet, ik zeg niet dat het, het is voor het volk gemaakt. Om, omdat men begreep dat zonder dat. Het volk wil geen beproevingen. Ja, het volk zegt, waarom heb we ons uit Egypte gehaald? Daar hadden, hadden wij knoflook gegeten en dat en vis. en zetten. Wat hebben we dan, wat moeten we met die vijf, met die, met die vrijheid? Heb je, dat is het volk. Het zou ons worst zijn, dat, dat, dat, dat die, die vrijheid, als er maar worst in de winkel ligt. Dat is het volk. Daarom hadden ze het religie gemaakt. En dan werd ook natuurlijk over de hele wereld is dit vorm van religie is om de mens te hoeden. Goed opletten. Aan de ene kant is het een goede zaak geweest. Waarom? Om de mens te hoeden van het kwaad. En tegelijkertijd hoed te hoeden hem voor beproevenissen. Want de mens wil geen beproevenis. De mens wil geen beproevingen. Als je hem geeft wat een beetje eten, drinken, Ibiza, een keer per jaar naar Ibiza gaan, is het een beetje zo genoeg. Ja, dat ik, ik ben met, met weinig heb genoeg. genoegheid, niet, niet materieel. Maar geestelijk, de mens wil geen beproevingen, ja of niet. Hij zegt niet, laat mij met rust, met dit, met dat. Zoals dus ik maar rustig heb, dus dat, is ook, dat is ook goed. Maar geestelijk, de mens moet weten dat die, wil je komen tot, wil je steeds beter hebben, wil je steeds op een, op een aan, andere smaken van het leven pakken, steeds hogere kwaliteit van het leven, waarlijk hogere kwaliteit, dan moet je werken aan jezelf. En hogere kwaliteit qua geld. Vertaalt zich erg, erg nau, nauwelijks in, als je dan meer geld of minder geld hebt, nauwelijks de kwaliteit van het leven verandert. Wat je zo zien. Kijk, al die miljonairs in Nederland, die gaan ook, de overgrote meerderheid van hen gaat gewoon lekker dagelijks naar Albert Heijn. Eigenlijk. Uh, de meerderheid leeft niet in die villa's, so de meerderheid van de Nederlandse ik zeg het hier, Nederlandse moeten zitten hier, miljonairs miljonair betekent iemand die dan op zijn rekening beschikbaar heeft vanaf 1 miljoen dollar beschikbaarheid, dus niet in huis, niet, niet in onroerend goed. On. maar cash heeft die dan 1 miljoen beschikbaar voor wat die dat is een miljonair, hij is miljonair nou, in Nederland... allemaal, meesten gaan naar de... naar de... Albert heen op de hoek. Meesten hebben... hebben geen... Eh, vila's. Het is niet het beeld zoals dat... we dat zien in de Dynasty... en die andere dingen. Dat zie je niet in Nederland. Maar ook in... De, de, weinig... Ik eh, bedoel, het is niet nodig. Het is het qua levensstijl... Hij blijft Nederlander die miljonair is, of multimiljonair is. Hij blijft een gewone Ik Zo goed weten dat het zo is. En de anderen die kunnen misschien spelen dat ze jacuzzi. jacuzzi hebben. Alleen in Rusland bijvoorbeeld, miljardair is, jacuzzi en dat. Foto's met, met mooie dames. Wat kan je dan met de dames doen? De, de, wat kan die miljardair, kan die miljardair kan die iets doen? Hij is, is al bezig met elk over het denken, over geld, over alles. Wat bedoel, maar het is, het is, het is, is denk je dat hij iets, iets toevoegt aan zijn leven? Absoluut niet. Dus materiële welvaart voegt wel zekere dimensie natuurlijk aan de mens, als de mens zich bezighoudt met zijn ware ik. Dan natuurlijk is geld, of een beetje, dat de mens een beetje wat heeft genoeg, dat hij niet hoeft veel te denken aan geld, dat helpt natuurlijk. En dan uh, de, geen min minder tijd ver verknoeien aan iets anders. Dan kan, mens, dan kan de mens ook zijn leven inrichten, goed. Mooie dingen zijn ook belangrijk, en niet uh, denken dat een kabbalist moet... Uh, alleen denkt over engelen, ergens dat, en er moet leven in, in, in, in een grote week. Absoluut niet uh, of in is iemand die zich bezighoudt met geestelijke ontwikkeling. Hij moet steeds willen uh, als het kan. betere spulletjes, beter, beter. overhemdje, uh, iets anders. Het geeft, uh, alles moet uh, kwaliteit hebben. So is Wat dat betreft, is het maar niet omgekeerd, niet dat de materie moet uh, bepalend zijn voor zijn voor zinnelheid. Dus dat is de jesot waarbij wij, dat is wat wij leren, stap voor stap, dat wij over de, het komen tot de jesot. we hebben je jesot in het hoofd, heb je in, soort, in elke sfera, heb je jesot. Jesot is het fundament fundament van elke sfera is de jesod. En de schepper heeft het gemaakt, de mens, op de manier dat via ja, de jesod ja, dat is een smaken. ja, de tinsmaken zijn. En smaken ervaart de mens in het licht dat uh, formeloos is. Of een enkelvoudig is. Licht zelf heeft geen smaak, geen enkel smaak. Maar de mens ervaart smaak. En in elke smaak is er jesot. En de hele bedoeling om te komen in elke smaak tot de ervaring van die zot. Meer kunnen we niet. Eigenlijk omdat meer is maar goed, is komt alleen al als in de gmartikon, in de absolute gmartikon. Maar in alles moet de mens het fundament zoeken. In elke sfera. In elke sfera betekent in elke gedachte moet je naar de zot gaan. In elke gevoel moet je naar de zot gaan. Dan zie je het, het hele plaatje. In plaats van te zien... En soms, soms kan je het kunstmatig doen... dat jij wil niet een plaatje, hele plaatje zien. Soms een zonnetje schijnt en jij zegt tegen jezelf... Ik, ik wil het niet. Nu, op dat moment wil ik alleen maar genieten. Ik wil ook mijn leven, we willen allemaal... Dat het alles zo so hangt en ik voel mij net als cool. <laughs> een koe. Zo so wil really ik het ook. Waarom niet? Dat mag je ook. Absoluut mag je dat doen. Alleen magnetische krachten. Alleen dat. Dat kan je ook voelen. Heel erg belangrijk om dat op die manier te doen. Heel erg belangrijk bijvoorbeeld om aan te raken iemand. Want deze mevrouw bijvoorbeeld, die Amerikaanse. Die als koe leefde. Zij had altijd problemen om, om aangeraakt te worden. Aangeraakt te worden. Dus vanaf haar kind, kind als kind, irritaties, zij liet niemand haar, haar aanraken. Ik weet niet, purita, purita, purita, Puritaans, was dat in Amerika ook? Puritaans, Puritaans. Maar ze dus nou, zij kon, zij kon dus niet, zij, zij kon niet tegen haar aanraken. En dan maakten ze speciale machines. Ook, ook, ook ingenieursgeest heet ze. Dan maakten ze zo'n zo machine. Dat s'nachts, ze lieten dat ook zien, Amerika. Dat s'nachts, zo'n machine, ze komen daar in zo'n zo zo machine. Zo'n net, net zo zo zo zo machine dat rond een beetje, rond draait een beetje. So, en dan heb je zo'n kussentjes. En dan die, door die twee delen van de kussentjes zo'n... So, Machine die gaat haar een beetje zo omhelzen. Zo'n kussentjes. Ja, machine, machine gaat haar een beetje aanraken. haar En dan weer loslaten. Een beetje aanraken. Want ook, ook de koe heeft nodig. Ook de koe heeft aanraking nodig, blijkbaar. Je? Dus dat is wat haar leven is. Dat that is het ding wat haar aanraakt. En het is. Dus ik het praten, ja. Dat is, dat is erg mooi. Ik zeg het, dat is, dat is eerlijk. Ik zeg niet dat het... Uh, maar ik bedoel... Uh, het is een geweldige iets, een ervaring. Maar dat moet je ook, moet je ook beleven. Een ervaring, als je bijvoorbeeld... Doe er toe, als je een partner heeft. Of iemand anders. Of een gewone iemand die jouw vriend is. En probeer dan een hand te geven. Aan die mens. Maar dan moeten jullie ergens apart zitten, overal. ga kan ook in een vondelpark, overal. En geef een hand aan die persoon. Vooral als je ziet bijvoorbeeld dat iemand van jouw vrienden, ik zeg het vrienden, waarom, omdat anderen zo zullen denken dat jij iets, iets wil van hem. Maar als je geeft een hand, of zoals je wil, dat je ziet dat iemand anders is een beetje zo, niet, niet boos, maar wel een beetje opgewonden is. Neem zijn hand. Je haalt ook zo even onwillekeurig. Zo so net of je dat niet... So en, en hou een beetje dat. En probeer het vast te houden. Maar jij moet wel natuurlijk in de goede stemming zijn. En probeer dat op dat moment. Leer dat. Om dan die biotoken. Bio, van jouw kracht aan die mens te geven. Dan krijg je een enorme kracht van jezelf. Jij geeft dan aan de ander. ...en dan jij op dat moment zal ontvangen... ...andere krachten... ...extra, veel meer ontvang je dan... ...maar jij geeft het dan aan die ander... ...welk gevoel jij zal krijgen daar... ...van daarvan... ...enorm geweldig... ...en ook als jij zelf... ...voelt dat jij... Uh, ...opgewonden bent... ...of een beetje druk... Nou, ...en jij gaat bijvoorbeeld... ...of jij gaat naar bed... ...gewoon liggen... Voordat, voordat jij gaat slapen... ik kijk naar Marco... En ik denk nou, je bent al lang al getrouwd? Nou, <laughs> sneller, weet ja, niet weet niet meer. Oké, vijf jaar, zeker, oké. Okay. Maar in ieder geval, probeer, <laughs> nou, probeer nou met je vrouw als je naar bed gaat. Ja, ik bedoel, gewoon een hand aan haar geven. Zij werkt geen hard. Probeer het, een hand te geven aan haar. En maar ik neem de bedoeling niet dat jij gaat. Hoe uh, zeg je dat? Uh, ...maar de bedoeling dat jij ernaast gaat liggen... ...naast dat jij... ...niet altijd dat jij daarop komt te liggen... ...maar ik bedoel dat jij ah, dat daarnaast... Opzien. ...neem ik wel goed, goed, goed, goed, goed, ...goed opletten... Want ik, ik, ik, ...ik spreek over de praktische... ...over de praktische kabalen. ...kijk... Dat, let, let ...dat jij geeft haar hand... ...maar om te geven... ...niet om te nemen van haar... ...en jij zal zien hoe geweldig gevoel... De mens heeft, ...aan de mens is gegeven als die om aanraken, de ander. Dan zal het om dan, dan op dat moment zal loskomen van jouw drukte, van jouw ik, ik, ik, ik, op dat moment. Dat geeft een geweldig gevoel. Ja, zelfs loop je ergens naartoe. Niet, niet schamen dat je zo lopen, zo statig weet je, eh, naast elkaar. Geef een handje een klein beetje, zo, so, een handje geven, dat erin toe, geef een handje aan de ander, niet denken wat die anderen doen, ik zeg het heel, van mannen, mannen, zijn soms zie je dat, mannen wel dat doen, vondelparen, dat erin toe, mannen, vrouwen, vrouwen, dat is absoluut niet, maar geef een handje aan die ander, schaam, schaam zich niet daarvoor, dan zul je het voelen dat het, dat jouw energie gaat over in de ander, want de ander heeft zijn eigen, eigen bron, ja, zijn eigen bron, dus een eigen wortel van zijn ziel. En jij hebt jouw eigen. En tegelijkertijd, gezamenlijk hebben we ook één bron, nog hoger dan die twee afzonderlijke wortels. Hoe sluit dat aan bij de idee over de vier armen? Vier, oh, dat, hoe dat sluit bij de idee over de vier armen? Iedereen heeft zijn eigen vier armen. Dan moet je erg goed. Dat is goed. Dus jij hebt, iedereen heeft zijn eigen vier armen, zijn eigen... Uh, eigen terrein. Eigen terrein ja. Dan moet je op dat moment zo doen, dat je natuurlijk goed altijd opletten, dat er bestaat algemeenheid bijzonder. Op dat moment ga je, ga je op het algemene toeren. Je gaat, nu, herinner je nog, we hebben dan getekend zo'n venstertjes. Dus jij gaat op dat moment niet pakken van de ander, maar jij gaat geven aan de ander. Dus jij gaat horizontaal, als het ware, uh, de, de o, de, de rampjes, als het ware, open doen. Om van die rampjes, wat doe je daarmee? Let op. Wat doe je daarmee? Jij geeft een hand aan die ander. Jij blijft altijd binnen jouw vier armen zitten. Zelfs als je een handje geeft aan die ander, jij blijft voelen, jouw gevoel is er, ja of niet? Of van wie is het gevoel? Dat het doorstroomt naar de ander, dan de ander voelt het wel. Maar jij geeft een hand aan hem. Jij geeft het, gaat een stukje van jou naar hem toe. Maar jij ontvangt ook van hem. Binnen jouw vier amen. Jij kan ervaren alleen binnen, binnen jou in vier amen. Natuurlijk moet je daar niet. Niet op dat moment moet je natuurlijk wat je gaat doen. Moet je doen omwille van de ander. Dan blijf je via de vier amen. Als je dat geeft een hand aan de ander om te geven, dan blijf je binnen binnen jouw vier armen. Dat is geven. En dan ontvang je ook. Dan ontvang je en voor jezelf, en voor die ander. Eigenlijk, omdat jij bent verbonden op dat moment met die ander. Want als je hand geeft, dat betekent niet alleen dat jij fysiek een hand geeft. Alles zit ook in onze sensoren, op de vingers, op de tape, op dit. Op de toppen, op de toppen van de vingers zitten alle sensoren die ook, die ook emotioneel, die ook de, de, de die ook hebben te maken, ook met onze geestelijke sensoren. Alles heeft alles heeft yeah, dat all te maken. Dus als je dan aanraakt de ander, dus and, and, and. als je voelt jezelf uh, rot of goed. Of wat wel, welke manier dan ook. Geef altijd. Probeer altijd een ander mens. Bijvoorbeeld iemand die als vriend heeft. Of, een vriend of na, iemand die nabij jou is. Die, dan, die wel kan reageren op jou. Die niet, niet, niet iemand anders die vijandig met jou is. Dan dan je dan, dan niet vanwege jou. Want hij zal dan niet prettig vinden dat dat is het wel betekend. Maar handgeven is erg geweldig. Hand omhelzen, ik zou zeggen dat is iets anders, maar ook dat misschien als het. Maar dat voelen we niet. Maar met hand in hand, dat zitten zit, zit, zit de de, de, de overdraging, die zitten erg zeer sterk in de hand. En en als je dan doet, ook dat moet je doen, ook, voor ook zeer, zeer speciaal moet je dat doen. Uh, bijvoorbeeld, als je een manje een man bent, dan moet je het met je linkerhand doen. Geven, een hand, aan een vrouw, aan een vrouw. Altijd met je linkerhand. Dus, kan natuurlijk, begroeten elkaar, kan je dan met, een, met, met, je doen met de rechterhand want iedereen doet het zo. Maar, een handje geven aan een vrouw bijvoorbeeld met de linkerhand, en zij moet pakken jouw hand met haar rechterhand. Want dat, dat is. is geestelijk. Net zoals die herantien geeft door zijn, ja, door zijn linkerkant, door zijn kvorot, die geeft zijn kvorot, linkerkant, in de herantien is kvorot. Dan geef je dat aan de noekwa. En dan geef je dan zijn kvorot van het mannelijke. Die worden voor haar worden gesadim. Tijdelijk. Want ten aanzien van de zeeënvin zijn links zijn voorot is zijn voorot, maar ten aanzien van de nucoer die, die zijn als zoet als, als uh, honing, want zij is voorot, Nukwa, een vrouwelijk is altijd je goed weet, en die deze vrouw heeft de, frauwek, de kvotrot, ze heeft die die aanraking nodig. Een handje, niet schamen, of nieuwe cultuur doen. Dat jij een handje geeft, op die manier. En dan ontspant zij. En jij ook, dat jij geeft als zeer aan wie, geef je aan haar. Op die manier ook een man en man, als die uh, een relatie hebben. En ze weten hoe, hoe zij, welke relatie ze hebben. dan moeten ze ook dat doen. Een vrouw, vrouw. Eigenlijk mens, mens. Mens tot mens, daar gaat het hoe die anderen dat doen, het, is, iedereen, het is, is vrij om dat te doen. Ja. Nou, kijk, ik wilde iets anders uh, vertellen over die twee punten, maar kijk, dat twee punten hebben toch wel iets indirect over die twee punten verteld. Daardoor wij moeten schoonmaken onze sensor met, die lab, met die lab, uh Ja, nee, kijk, schoonmaken onze handen is, in de, is altijd in de geestelijke zin. Als je, goed opletten, als het altijd geestelijke zin, betekent, zelfs als je handen je wast, en jij wast het omdat het een traditie is, helpt het absoluut niet. Maar als je wast, zelfs met een water dat niet een schone water is. Oké, okay, dat doet je welke welke water is. Maar als je wast dat met de bedoeling dat jij dat afwast, want dat is de Waar de toppen van de vingers, daar zitten, ochtends zitten ook zitten de klipot. Waarom? De ene tegenover het einde. Waar overal waar het einde, einde is. Einde, zie ik, waar de vingers zijn. Dat is ook einde, als het ware, van de begrenzing. Van de begrenzing, zo. Daar, daar, daar zit ook de klipot aan de. Kijk, daarom is het de, het ene tegenover het andere, heeft het schepper geschapen. Kijk, die toppen van onze vingers zijn, zijn ultiem ge, eh, gevoelig. Als je dat goed ontwikkelt, die, die toppen van de vingers, als je weet hoe daarmee, ja, hoe, hoe die gevoelig zijn, en welk gevoel kunnen ze brengen aan de andere mensen, ja, juist met de toppen van de vingers voel je dingen. Daar zitten de uiteinden van onze elektrische het, het, het, het, het, impulsen. Daar Ervaren we vele zeer fijne gevoelens. Dan is ook de blinden, kijk nou hoe de blinden die, die lijsten. Die, die, die, die, die, dus die zitten, de bijzondere sensoren in die. En tegelijkertijd zier zitten, als wij niet opletten, dus ochtends, vroeg in de ochtend, s'nachts, omdat s'nachts. al is. de van het leven hebben we alleen s'nachts. Dan ochtends Juist op die puntjes, ja, op de toppen van de vingers, daar zit ook de, het gevoel van de citra achra. En daarom staat het wel dat wij moeten wassen. Maar wassen betekent jouw handen wassen, ochtends reinigen. Dat jij reinigt jouw ochtends, jouw, natuurlijk is goed handen te wassen, ochtends. Maar dat jij het de bedoeling heeft dat jij reinigt, want dat zijn de sensoren om de de topjes van de vingers, als het ware om de schepper te ervaren, ja? om het, het heilige te ervaren. En wanneer je s ochtends opstaat, dat is jouw intentie moet zijn, dat je was dat, om dat te doen. En hoe je dat was, drie keer, de, zoals men dat traditioneel zegt, drie keer, het is absoluut niet belangrijk, ik ben, heb het al vergeten, ik doe het absoluut niet. Nee, niets, niets helpt. Alleen jouw instelling helpt. De schepper luistert niet naar die, naar die, naar die dingen. De, er waren een paar mensen die dat wel konden doen. Ari kon het nog wel doen, begrijp je? Die kon het wel elke, elke zegening zeggen. En hij wist wat hij zegt. In deze tijd, niemand, hoor ik wat ik zeg. Geen mens, geen rabbi in de hele wereld is er die weet wat hij zegt. Dus zij ze zeggen alleen traditioneel zo... So, Buu, buu, buu, buu, buu, buu. En ze zeggen de zegening over dit, over dat, over dat, over dat. Over alles zeggen ze alleen maar met hun lippen en naar buiten. Het is niet omdat ze kennis dat niet hebben. Ze weten niet kennis. Kennis hebben ze, maar ze hebben het heilige niet. Je? Ze gaan niet boven het verstand. Ze doen alles alleen maar naar de traditie en, en dat is hem. Helpt absoluut niet. Begrijp je dat? ...zij doen het vijftig jaar, niets helpen. Als je niets, alleen geen zegening, dat je dat, alleen maar de intentie van binnen hebt... ...dat jij vraagt, de schepper, mag ik dat? Of uh, zal je mij helpen om dat wel te doen, om mijzelf te reinigen? De schepper moet je steeds vragen, zelfs niet woorden, maar jouw houding moet van binnen... Dat jij je opstelt op de manier dat jij niet kan. Jij bent wie? De tweevoetige sprekende. sprekende. Goed, goed onthouden dat. Dat geen enkele fysieke, ha fysieke handeling met, met, met wat jij doet met jouw fysieke lichaam zal helpen. Omdat jij bent en jij en wij allemaal zijn alleen maar tweevoetig sprekende dieren en als je een handje geeft dan geef je de hand op een heel andere manier, dan geef je een hand aan de ander dat jij bent net als zeer aan jouw houding moet ook zijn dat jij geeft aan de ander niet dat jij wil nemen van de ander, ik ben nu boos en ik ga dan, of ik ben kwaad, of ik krijg dan op, op de, mijn donder op mijn werk en nu ga ik naar huis, ik pak mijn hand, de hand van mijn vrouw ik zeg: hou mij vast Hou me vast! Hoe heb je dat nou? Dan, dan ben, ik ben ik wie? Wat doe ik als zij komt van haar baas? Die ook, die, die moet ook schreeuwen, dat hou me vast. Nou, wie moet, dat, wie moet aan wie geven? Hè? Jij bent, moet geven aan de ander. En hoe dan ook, wie je wie bent, jij moet geven aan de ander. Dat is wat je doet. Niet een handje geven, als in, een artist, in de art in het art is wat zij doen. Maar een handje geven jij, om. Dat jij geeft, terwijl jij blijft ook binnen jouw vier amen zitten. En niet gaat je hart daardoor door het geven En een hand. Dat jij gaat hart, je hartje ook verpachten, direct overslaan naar, de, naar het gebied van de ander. Dat is het, dat, zo moeten we leren.